Dit is Jeroen Jepkamaan met het NOS-journaal. In Myanmar hebben troepen bij protesten tegen de staatsgreep van het leger. zeker twee demonstranten doodgeschoten. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van lokale media en informatie van een dokter en een politicus. De autoriteiten treden steeds harder op tegen de betogers. die nu al bijna een maand overal in het land met honderdduizenden de straat op gaan. uit onvrede over de staatsgreep. Persbureau EPI berichtte ook dat er op grote schaal mensen zijn gearresteerd... waarbij traangas en waterkanonnen zijn ingezet. Gisteren ontsloeg het leger de vn afgezant van Myanmar... nadat hij de Verenigde Naties had opgeroepen... met welk middel dan ook een einde te maken aan de staatsgreep. De VN beschouwt hem nog altijd als de ambassadeur van Myanmar. De Amerikaanse medicijntoezichthouder heeft het coronavaccin van Johnson Johnson goedgekeurd. Dit vaccin is ontwikkeld door de Leidse dochterfarmaceut Janssen. Door de goedkeuring kunnen op korte termijn miljoenen Amerikanen worden ingeënt. Een paar dagen geleden had de autoriteiten al gezegd dat het vaccin veilig is en voor ongeveer 72% effectief. Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden en één prik is voldoende. Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De helft van de mensen die op Forum voor Democratie willen stemmen, denkt dat het coronavirus bewust is ontwikkeld om mensen wereldwijd te onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Nieuwzuur. Van alle Nederlanders gelooft 11% dat het virus bewust is ontwikkeld. Van de Forumkiezers wil ook ruim de helft zich niet laten inenten te tegen corona. Corona is overigens niet het belangrijkste onderwerp voor Forumkiezers, dat is het thema immigratie en asiel. Het weer het is op veel plaatsen mistig, waardoor het zicht lokaal slecht kan zijn. Daarom geldt code geel voor heel Nederland, met uitzondering van het Zuidoosten. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. Het blijft op veel plaatsen grijs, hier en daar ook wat zon... en het wordt 6 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In Noord-Holland komt dichte tot zeer dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zondag is. In het tweede staan zijn zo staat er dat de brood verdienen vrouw en man. Vandaar is het zo vochtig heel leven Al dit op een rook je nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het verkassen. De eend die zwoeg heeft geen minuutje vrij. De conspireert bij klaveren een derde hond deed tot de loterij. Hele week is een gedraaf, is de mens arbeid klaar, maar al te is ook elk zit vrij en blij. Zetten wij al de zorg van heel de week opzij? Wij gaan er buiten dan naar zee of heide. Zondagse heen, brengt de zijn. Ja, als het zondag is, arbeid verrustigd weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van aan door, zeiden we blijde.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor is hier dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Als schoolfabriekkantoor zijn we blijden, voor een vrij en fris, wanneer het zondag is. mee op de knie en dan het is heus geen grap zingen ze samen onder op de trap en mijn tante Veronica die speelt harmonica zij weet niets van muziek mensen men klappen en kriek maar ze speelt van je veer en mijn tante Veronica die speelt harmonica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 Weet niets van muziek, men ik lach me een kriek, maar ze speelt van je weet. Tante weet niet wat de kunst beduidt, maar ze speelt zonder bezwaar. La Bohème en al de slaat uit, Victoria en haar huzaar. Tosca, Marta en wat niet meer, Baljaz en de doel. Maakt zich zeer met de dichter en boer. Bij Kroes, Tauber en Smit ligt alles flauw, dan wordt tante pas fit. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, men ziet klappen en klik maar ze speelt van je veer. En mijn tante Veronica,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 Ik weet niets van muziek, men ze klappen en kriek, maar ze speelt van je been.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 La, la. Steeds al die kerels is keren van veel meisje la, la, la, la, la, la, la. Alle dode visjes bakken me dan te kant En mijn oma Chrissy woont in Amerika Lamerika, lamerika, lamerika, lamerika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 Begrijpen. Ik heb een bot messia. Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera. Anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach barre biertje, mag je niet kwam, mag je niet kwam. Ga eerst even eten, ik heb dreckig paketti. Ik ga met de meisje, die lieft het heet Betty. Eerst nemen we fino, en hij al de kino en we horen een canoe in een café met een oude piano links om de hoek bij het van u gaan we de haak dan heen met die liefde alleen en de ruby. Daarin, hey, Fi Carro, Fi Carro, Fi Carro, Vie Carro, Vie Carro, push, push, push, Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Kijk figuro hier, kijk figuro daar, kijk figuro zus, kijk figuro zo Kijk nou toch goed, vlak voor je en laat je niet voppen, leg voor je dop. En Als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er wat komt Sokken we ko, sokken we sokken we sokken we ko Brava bevisimo, brava bevisimo, brava bevisimo, brava bevisimo Putte me visimo, putte me vuien, putte me neentje, ja La la la la la la la la la la la la la la la la me zingen, zien me springen, hoor me zien, maar doe het eens na artiest in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. U hoorde Tom Manders als zijn Elias Doris met de, de Figaro Peer Parodie. En daarvoor hoorde u Lubandi met mijn tante Veronica, die speelt harmonica. En de volgende artiest is uh, Gerard de Vries. Elias Kauber Gerard werd vooral bekend om zijn uh, parlando-muziek. waarmee hij in de jaren 60 van de 20ste eeuw enkele grote hits scoorde. Bekende hits van hem zijn het uh, spel kaarten. 1965. Giddyup, Giddyupco uit 1966. En veel van zijn nummers hebben het leven als vrachtwagenchauffeur als onderwerp. Onder meer Giriupko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 That, that day of that moment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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik heb je zo vaak horen zingen, jouw stem.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 meisjes, er is nog zoveel U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. En horen ze juist muziek van uh, Eddie Meink met geen geld en toch geen zorgen. En daarvoor u tante alleen met: Oh, Johnny, Tief Zandvoort. De volgende artiest. Misschien kent u hem als uh, Barkeeper Lucas Blijschap. In, uh, serie die 1969 start ik mee in oktober 1969. Het schaap met de vijf poten, dan nou speelde hij de barkeeper.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 Maar armoede in stilte zitten treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. elkaar Tel niet waar. Yeah! We, we zijn op de, de wereld, wereld om, elkaar, elkaar, om, elkaar, om, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet geweld bedenken.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 en denk dan met een zucht, het weer is goed, maar de mensen deugen niet. Hé, hey, hé, hey, ha, ha. De een wil wel, maar de andere wil weer niet. Hé, hey, hé, hey, ha, ha. Het is varianten en marialen. En iedereen, die loopt de zaal.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 Dan kijk ik naar de lucht en denk dan met de zucht Het weer is goed, maar de mensen deugen niet Hei hei, ha ha De een wil wel, maar de andere weer niet Hey hei, ha ha Het is maar jachten en mariagen En iedereen, die loopt de het weer is goed, maar de mensen tegen niet. Hey hey, ha ha. Het weer is goed, maar de mensen lopen niet. Hey hey, ha ha. De een wil wel, maar de ander wil weer niet. Hey hey, ha ha. Het is mariachen en Maria. en niet de die lopen zagen, de, de weer is goed, maar de mensen kunnen niet. Hey hé, hey. ha, ha. Hé, hey, hé, hey. ha, ha. De liefde, de tijd van de leer.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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Hij had haar 30 jaar geleden verlaten, en trok gehecht. Yeah, <laughs>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 Wat ik zo veel van je Wat verdriet. Mooi ben je. Ik zo ver van Ach, wat een tijd was dat bij Ja, maar het vliegt, hè? Het vliegt. Maar nou, ik draai nou mijn leeftijd om. met ben 84, maar nou, ik zeg 48. Dat is heel goed. Doet de camera ook wat zijn? Mij kikte het in de kou en sloeg je vaak met beide ogen. Toch kan slechts Margaret mij ontscheiden, omdat ik zo vervangen haal.